Twee uur eventjes kunnen met het NOS-journaal. Het besluit over de uitbreiding van Lelystad Airport... wordt met zeker een jaar uitgesteld. Dat meldde RTL Nieuws en De Telegraaf. Minister Van Nieuwenhuizen zou het nieuws morgen officieel bekendmaken. Het plan was om Lelystad Airport per april 2019 uit te breiden... maar er is veel verzet, bewoners vrezen voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. Van Nieuwenhuizen wil naar verluid meer tijd om onderzoek te doen... naar de uitbreiding van Lelystad Airport. Tweede Kamerlid Han ten Broeke is niet in voor de baan van minister van Buitenlandse Zaken. Dat heeft hij laten weten in een gesprek met een verslaggever van tv-programma Jinek. De VVD'er zei dat hij niet beschikbaar is om medische redenen. Er lopen momenteel een aantal onderzoeken, zei ten Broeke. Het Kamerlid is een van de mensen die in de wandelgangen genoemd worden als mogelijke opvolgers van Halbe Zijlstra. Die trad vorige week af als minister van Buitenlandse Zaken omdat hij had gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin. Het aantal slachtoffers van de beschietingen op een voorstad van Damascus loopt op. In Oost-Ghouta zijn volgens activisten vandaag 106 doden gevallen. De stad is al vijf jaar in handen van rebellen... en wordt onder vuur genomen door de troepen van president Assad. Sinds zondag zouden er in totaal 250 mensen zijn omgekomen. De bevolking heeft een groot tekort aan voedsel, medicijnen en medische zorg. Vorige week konden er voor het eerst in maanden hulpgoederen in Oost-Ghouta worden afgeleverd. President Trump wil een verbod op zogenoemde bumpstacks in de VS. Met het wapenonderdeel kunnen in korte tijd veel kogels worden afgevuurd. Het voorstel komt een week na de schietpartij op een school in Florida. Het Witte Huis heeft al eerder een verbod op bumpstacks beloofd... maar tot nu toe kwam daar niets van terecht. Het weer nog. Het blijft droog en de komende uren vriest het 2 tot 4 graden. Lokaal is kans op een mistbank.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 Vannacht gaan we allereerst naar België... waar tijdens de jaren 80 de bende van Nijvel dood en verzerf zouden. In een periode van drie jaar tijd vielen 28 doden en tientallen gewonden. En we gaan het hebben over het chronisch vermoeidheidssyndroom, ofwel ME. Duizenden mensen in Nederland zijn chronisch uitgeput... zonder een duidelijke medische oorzaak. En met psycholoog Wim Pauw gaan we praten over de relatie... tussen handgebaren en spraak. En promovendus Winneke van de Schuur neemt ons mee... naar de drukke wereld van de multitaskende puber. Dat en meer in Focus. Focus. Het werden de jaren van lood in België genoemd. Tussen 1982 en 1985 zaaide een bende criminelen dood en verderf in België. Bij overvallen werden 28 mannen, vrouwen en kinderen op gruwelijke wijze vermoord. De totale buit is niet meer dan ongerekend 150.000 euro. De laatste en meest gewelddadige aanval is op 9 november 1985 in de Delheze in Aalst. Hier vallen maar liefst acht doden. 32 jaar na de laatste overval is er nog steeds niemand van de daders geïdentificeerd. Maar afgelopen november was er een doorbraak in dit sluimerend dossier. Een ex-rijkswachter bekende op zijn sterfbed dat hij lid was van de bende van Nijvel. En sindsdien is er weer volop aandacht voor deze bende van Nijvel. Hier te gast Heijn Hofman, regisseur van Andere Tijden. Zaterdag aanstaande zendt Andere Tijden een reportage uit over de bende van Nijvel. Hartelijk welkom. Dank je wel. Uh, hein, kun jij iets meer vertellen over die doorbraak van afgelopen november? Nou, in november is uh, in België, in Aalst, uh, stierf er een stierftere man, die heette Chris Bonkowski. En op zijn sterfbed heeft hij aan zijn broer gezegd dat hij de reus was. Uh, en de reus was een van de gasten die, uh, uh, die, die eigenlijk het meest gewelddadige was tijdens deze aanvallen. De reus schijnt al die mensen te hebben doodgeschoten. En hij heeft dus bekend tegen zijn broer dat hij dat was. En maar voor de rest heeft hij niks gezegd. Zijn broer heeft verder niks gevraagd. Hij heeft verder niks gezegd. Dus het is, ja, het is een bekentenis. Maar je vraagt je af wat die waard is. Ja. En, en hij was ook een lange man. Uh, aangezien hij de reus genoemd werd. Ja, hij was, het was een lange man. Maar ik heb iemand gesproken die met hem uh, biertjes heeft gedronken in de kroeg. En die zegt dat was een lange man. Maar bij een reus verwacht je een hele grote, stevige vent. En dit was een lange, lange kerel. Uh, maar meer niet. Dus uh, die, de man die ik heb gesproken... Jo Camille, die twijfelt ook nog wel dat deze man werkelijk de reus is. Ja, nou, die bekentenis die raakt natuurlijk een hoop op. En dat is moeilijk voor nabestaanden. Maar uh, het lijkt me ook hoopvol dat er weer in ieder geval aandacht is voor die zaak. En misschien dat die bekentenis toch weer informatie uh, oplevert. Nou, het is precies wat je zegt. Uh, nabestaande hopen inderdaad dat dit uh, uh, de, de zaak levend houdt. Uh, dat, wat je zei, het is 32 jaar geleden. En uh, ja, er is nog steeds niemand geïdentificeerd. Er is nog niemand... Uh, uh, in, het, in, het in de gevangenis gekomen voor, voor de moord op, op een van de slachtoffers. Dus de nabestaanden hopen, hou de zaak levend. Dan komt er misschien ooit een oplossing. Ja, en deze bekentenis was misschien ook wel de reden voor jullie... om hier een aflevering voor te maken. Ja, goed. Ja. Uh, wat wist jij zelf al van deze bende? Nou, ik, ik, ik, ben, uh, ik, ik was twintig uh, in 85... Uh, ja, jeetje, wij, wij, je hoorde het op televisie, je zag het, je wist wel dat het gruwelijk was. Maar ik, ik, ik probeer dat terug te gaan. En wij, volgens mij was er in Nederland wel aandacht voor. Maar uh, ja, ik, ik, persoonlijk heb ik het niet heel erg meegekregen. Het was toch gewoon ja, ver weg. Uh, yeah. Eigenlijk toch nog wel. Ik, het, het rare is, zelfs in België, uh, de meeste overvallen, de meest, die hebben, zich, hebben af, zich afgespeeld in het Franstalige gedeelte. En mensen zeggen ja. Wij zitten in het Nederlandstalige gedeelte. Het Franstalige gedeelte is eigenlijk al heel ver weg. Het voelt, dus heel, dacht, weg. Het voelt heel ver weg, inderdaad. Dus dat zal nooit bij ons gebeuren. Uh, in, in Nederland, ik weet niet... was wel. Maar misschien zijn er veel meer... Um, uh, uh, zijn er televisie- en radio-uitzendingen geweest... na... 1985, over dat er, dat er maar geen oplossing kwam. Ik weet niet precies of er, of er destijds heel veel in het journaal is geweest. Het zal wel. Ja, en, en hoe kwam die uh, bende aan de naam De Bende van Nijvel? Nou, ze, ze hebben sinds 1982 werden er overvallen gepleegd. Uh, waren in het begin werd er bijvoorbeeld een overval op een wapenhandel. Er werd er één geweer gestolen. Uh, later uh, uh, verergerden die overvallen zich. Maar op een gegeven moment werd er, eentje, uh, uh, werd er een overval gepleegd... op een, uh, uh, op een winkel in, uh, in, in Nijvel... En er, werden, er, werden of, er werd, geloof ik, één persoon doodgeschoten. En Vanaf die tijd heet het de Bende van Nijvel. Ja, en de, en de volgende een aantal overvallen. Uh, hoeveel zijn er in totaal geweest? En waar gaat de aflevering over? Over welke overval? Nou, dat is een beetje lastig om te zeggen. Want je weet niet zo goed, omdat er niemand is gepakt... Ja. is het heel lastig om te zeggen, die worden, ja. die, die worden toegeschreven aan... Uh, een vijftiental, zestien, zeventien, zoiets. In totaal zijn er 28 mensen bij doodgeschoten. Uh, een cel, ongeveer een Hetzelfde aantal zijn er gewond geraakt. En um, er waren, uh, de laatste twee waren het gewelddadigst. De, op 27 september 1985 zijn er op één dag een half uur na elkaar twee supermarkten overvallen. In Overreizen en... Um, ja, nog een plaatsje. Uh -huh. En uh, bij de ene werden drie uh, mensen doodgeschoten, bij de andere vijf. En uh, op 9 november werden er acht mensen doodgeschoten... bij een overval uh, op een Deleuze supermarkt in Aalst. Ja, en, en daar focust de ja. aflevering op. Wat was dat voor dag, uh, 9 november? Nou, dat, daar, daar verschillende meningen over. De mensen in de uitzending die ik gesproken heb... die zeggen, één man zegt, David, die zegt... het was een hele treurige herfstdag, koud. En een andere man, Diederik Polsterman, die zegt... het was eigenlijk een uh, mooie dag. En waarom denk ik dat het een mooie dag was? Omdat ik aan de ene kant van de straat ben gaan lopen, omdat ik daar zonnestraal op mijn gezicht voelde. Ja, wat is? ik, ik ja. weet het niet. Het kan allebei natuurlijk, maar dat vind ik zo mooi... dat, dat deze mensen uh, op de gruwelijkste dag van hun leven... Uh, allebei iets anders hebben onthouden daarvan. Ja, we gaan, uh, we gaan ook luisteren naar uh, iemand die jij geïnterviewd hebt daarover... en dat is uh, David van der Steen. En we zijn naar buiten gestapt, naar de achterste parking... Van de Delijze had er twee vooraan in... en dus één achteraan... die redelijk ingesloten zat met een bos achter. En uh, toen wij buiten kwamen... op de parking naar de autowade gaan... kwamen plotseling... drie uh, mannen... die verkleed waren... op een rare manier... een beetje uh, zwarte pietbruiken... Uh, hele zware wapens bij... lange zwarte vesten aan... en die riepen iets naar ons... op het moment... Als kind gedraaid om en ja, dat zijn milliseconden, aan begint de begint te draaien. Dan dacht ik: Wat is dat? Wat is dat? Zijn dat verkleden voor carnaval? Want in Aalst heb je ook carnaval en, en noem maar op. En uh, mijn vader staat er met mijn zus en op die moment schiet die ene man op mijn zus. En dus dat moment dat is, waar dat mijn zus roept: Niet schiet, dat is met een papa. Wat op die moment bij mij ook al zoiets was: van, Waarom zegt hij dat? Kent die, die man of zo? Allee, dat kwam heel raar over. En het eerste schot natuurlijk is bij mijn zus ook in haar, in haar keel binnengegaan En mijn vader stond achter haar. Datzelfde schot heeft hun alle twee geraakt. En ze zijn samen op de grond neergevallen. En ja, dan is, dan is het paniek. Hè? Dan, dan weten dat het echt is. En ik kijk naar mijn mama en, en die... Die staat ook volledig ja, verstijfd aan de grond. En het kan juist nog iets zeggen van, van loop weg of, of zoiets in die, in die genre. En automatisch was mijn reactie van terug naar binnen te lopen. En op het moment dat ik begin te lopen hebben ze mijn mama eh, doodgeschoten. En dan hebben ze mij onder vuur genomen. Heel de rit dat ik aan het lopen was naar binnen heb ik toch nog een schot of vijf gehad. Uh, maar ja, het was hagel, dus die patronen die vliegen alle kanten. Um, eenmaal binnen door de sluisdeur lag Jo daar. En mijn eerste reactie was van mij bij hem weg te steken achter de deur. Ja, ontzettend heftig verhaal. Hij verliest uh, zijn ouders en uh, zijn zusje... Um ja, hoe, hoe gaat dit verder? Hij vlucht naar binnen. Wat gebeurt er dan in de supermarkt? Ja, op dat moment. Kijk, dit, dit vindt zich plaats op de, op de parkeerplaats. Dus um, zij zijn eigenlijk de eerste slachtoffers. En de meeste slachtoffers uh, worden ook op de parkeerplaats uh, doodgeschoten. Uh, ja, binnen in de, sla in de, in de supermarkt. Ze, ze gaan naar binnen. David zegt zelfs. Ze, ze, ze sloegen daar mensen. Ze stampten met kolven op ze. Uh, ze grote mensen dood in die supermarkt. Uh, ja, dat moet een, een, een hel zijn geweest daar in die supermarkt. Uh, doodsbange mensen die daar liggen. Uh, mensen die, uh, die, die, die, die ja, voor hun leven vrezen. Een van de jongens die ik heb gesproken... Die, ik, ik heb allemaal mensen gesproken die destijds 9, 10, 11 jaar waren. En Diederik, die, die, die is daar ook... en die, uh, die verstopt zich uh, in die supermarkt uh, stonden... Uh, um, pallets met colaflessen. En daar verstopt hij zich achter samen met een aantal mensen. Ja, en die hoort dat, dat die, die zit daar, die hoort al dat die ellende om hem heen gebeuren. Hij, hij hoort het, het schieten. En op een gegeven moment hoort hij dat er iemand wegrent. Uh, en uh, die, die wordt achtervolgd door een gangster en uh, die gangster schiet. En juist op dat moment glijdt deze man uit. En die kogels die missen deze man, maar die boren zich boven hem, uh, boven zijn hoofd. Ja, en al, allemaal dat soort dingen gebeuren daar. En ik, ik, de, ik, de, de, de, uh, David zegt dat de hele overval een minuut of acht duurt. Ja, nou in die periode worden er dus uh, acht, acht mensen uh, in sommige gevallen bijna geëxecuteerd. Ja, we hebben ook een fragment waarin David uh, vertelt uh, hoe hij gaat schuilen. Uh, en op het laatste moment uh, toch nog wordt uh, neergeschoten. Ja, ik kan me niet meer voorstellen dat ik nog zoveel angst gevoeld heb als die avond. Dat is dat moment. En we zijn echt bij elkaar gekropen in die hoek Achter een deur. En we dachten van, hier gaan ze ons niet vinden. Wij zitten hier echt weggestoken. En op die moment beginnen zij binnen te komen. Er wordt heel veel geschoten. Het worden Mensen mishandeld, er met de kolf gestampt. Er, nog mensen doodgeschoten, verwond. Ik eh, begin af te vragen: dat is toch geen overval? meer, meer. Dit. dit is pure moord. En dan hebben wij er alle twee die een overval zien gebeuren. Ik denk in acht minuten tot dat dat geduurd heeft. Totdat ze allemaal terug buiten gaan. En de laatste die blijft voor ons staan. En die mikt met zijn dubbelopsgeweer naar mij en die schiet. Bom. Hein, wat uh, is er gebeurd met uh, David? Uh nadat uh, hij deze overval overleefd heeft. Nou, David ligt daar dus met, uh, met zijn, uh, een jongetje die hij kent van school, Jo. Die twee liggen naast elkaar, die liggen tegen elkaar aan. Die zijn doodsbang. En uh, inderdaad, ze, ze, ze, de, de, de daders, de, de, de jongens, van de, men, de mannen van de bende... lopen langzaam, die kijken naar ze... en die, die schieten dus op twee jongens met een dubbelhoops jachtgeweer... met kogels van 8 mm, een soort hagel... schieten ze dus eigenlijk van anderhalve meter op deze jongens. Uh, ze raken Jo in zijn hoofd, een schamschot. En ze raken David in zijn been. En uh, ja, de David is, uh, is gruwelijk gewond. Uh, die, uh, die brengt de komende, de, de acht maanden die erop volgen, brengt hij in het ziekenhuis door. Die operatie naar operatie naar operatie. En hij zegt, ja, dat was, ik was er zo slecht aan toe. Ik, was, ik had bijna al mijn bloed verloren. Ik, ik ben naar het ziekenhuis gebracht. Uh, ik heb daar zelfs nog een hartaanval gekregen. En en hij heeft het bijna niet overleefd? En hij wordt dus wakker en hij is zijn, uh, zijn vader, zijn moeder en zijn zusje kwijt. En gaat bij zijn opa wonen, uh, die je verzint het niet. Het is dus die die woont aan de overkant van de Deleuze. Uh, als hij uit het raam kijkt van zijn opa, kijkt hij op de Delaise waar. Dit, uh, dit gruwelijke voorval zich heeft afgespeeld. En hij zegt, ja, misschien omdat ik daardoor... Ja, ik heb dat zo vaak gezien dat ik daardoor niet bang het ben van verwerken. deze... Ik heb het kunnen verwerken. Want veel van de andere slachtoffers... zijn nooit meer naar de Deleuze toe geweest. Die, die durven er niet eens langs te rijden. Die, die willen er ook niet uh, aan denken. Eén mevrouw zegt, ik ben er wel eens geweest. Maar één die, die, keer en nooit meer. Het heeft zo'n ongelooflijke... Uh, het heeft zo... Ingegrepen in, in die hele, bij alle slachtoffers en ook in Aals. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja. We praten zo verder over de bende van Nijvel, maar eerst muziek. We are juglers. Try to catch what comes down on us. She's doing well. She's doing well. Here comes some. Circus drives around alongside her. But she's doing well. Doing well. The season's over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 An open conversation. Ik praat met Heijn Hofman van Andere Tijden over uh, de aflevering over de Bende van Nijvel. En uh, we hebben zo, wel, zo net uh, wat um, ja, verhalen gehoord van, van slachtoffers. Um, ik kan me voorstellen dat ze dat heel moeilijk vinden om aan jou te vertellen. Um, t, b, heb jij gehoord, ik, ik wilde er niet meer over praten of wilden ze meewerken? Allemaal. Ja, ze wilden dat, dat. Bij de ene kost het wel wat meer moeite om ze te overreden. Maar um, en hoewel ze het, ze vinden het vreselijk over te praten, want je gaat, ze weten, want ze zijn natuurlijk wel eens geïnterviewd, ze weten dat ze uh, gevraagd worden naar.. Uh, nou, Ga nou eens terug naar de, de tijd dat je vader weer doodgeschoten ga, Ja, dat is, dat is vreselijk voor die mensen. Maar ze denken, als we het niet doen... Uh, misschien dat dit net weer een heel klein, uh, klein beetje hoop... Dat het, dat, het, dat het toch weer opgelost wordt. Ik denk dat dat bij deze mensen uh, meespeelt dat ze, dat ze dat hopen. Ja. We, we horen eigenlijk ook hoe er nu gereageerd op... op uh, 30 jaar later op de bende van Nijveld, heel veel is onbekend. Hoe werd er destijds gereageerd... Op? deze overvallen? En hoe werd het onderzoek gestart? Jezus, het was paniek... Was, België was in een staat van beleg. Het was, was pure paniek. Zeker na de laatste aanslag op 9 november 85. De, de gewapende politieagenten stonden op het dak de Deleuzes te beschermen, te bewaken. Uh, een beetje te laat, zou je zeggen. Dat hadden ze eerder moeten doen. Ja, en, en, en, maar dat eb dat natuurlijk op een gegeven moment weer weg. En mensen zijn de eerste jaren zijn ze, uh, hoopvol dat deze. Dat deze uh, overvallen, worden, worden opge, opgelost... Um, maar en, ja, België t, t is, een, uh, is een raar land. Een uh, frans gedeelte en een nederlands gedeelte. En dan hadden ze afgesproken... de overvallen die gepleegd zijn in frans gedeelte... worden door het pakket van Nijvel proberen op te lossen. De Nederlandse overvallen in het Nederlandse gedeelte... worden in Dendemonde opgelost. Ja, maar die twee praten dus niet bij elkaar. Die laten die elkaar ook nou, niet of nauwelijks weten... hoe ver, hoe ver ze sta, zijn met het onderzoek. Dus dat liep helemaal mis... En in in 1991 of 1990 hebben ze besloten om die beide pakketten naar uh, Charleroi over te brengen. Maar toen moest het Nederlandstalige dossier moest vertaald worden. Daar nou hebben ze drie jaar over gedaan. Ja. En in die tijd ligt het, ligt het, het onderzoek dan stil. Dus en, en, en in de eerste jaren zijn ze gewoon achter een, een vals, een ander sporen aangegaan. Uh, dus er is ook heel veel tijd verloren. Ik heb zelfs begrepen dat, dat op een gegeven moment um, komen de onderzoekers in Dendermonde lijken. Ze, lijken die of die dicht bij een oplossing komen of een oplossing. En dan worden ze ontslagen zonder opgave van reden. Dus er zijn een heleboel rare dingen aan de hand daar bij dit onderzoek. Ja, het is eigenlijk een, een bende uh, qua onderzoek. <laughs> Absoluut, een ja. bende. Nou ja, de, de, de burgemeester van, uh, van Aals, uh, meneer De Hazen... noemt het een blunderboek van justitie. Ja. Ja. Dat is het wel. En wat is het idee in het begin bij de politie wat dat voor bende is? Ze krijgen te maken met extreem gewelddadige overvallen. Hoe duiden zij die bende? Ja, dat, dat, dat, dat is lastig om te zeggen. Volgens mij, eh, al, al een paar weken na, na, de, na deze aanvallen... wordt er gezegd dat nou, het is een, een radicaal een rechtse criminelen... die eh, samen met eh, rechtsextremisten proberen de, de staat de, de te destabiliseren... in de hoop om een rechtsregime te in, in, installeren. Uh, maar aan de andere kant is het ook het spoor. Het zijn gewoon, het zijn gewoon uh, pure criminelen. Dus er zijn altijd twee sporen geweest. En uh, ja, ik geloof dat de laatste tijd gelooft niemand... Dat, dat meer dat het gewone criminelen zijn. Gelooft iedereen wel dat er meer achter zit. Ja, en er gaan ook de wildste complottheorieën... Uh... Ja. De rond, doen de rondte over ja, uh, uh, wie of wat het is. Uh, uh, absoluut. Dat, dat, dat, daar hebben wij ook heel duidelijk voor gekozen... om daar uh, buiten te blijven. Omdat, want je gaat dan heel erg in de complottheorieën zitten. Van wie was erbij betrokken? Nou, ik, ik kan je vertellen... Uh, Koning Albert was erbij betrokken, uh, wordt er gezegd. En iedereen die je maar kan verzinnen, wordt er... Maar je, we weten het niet. En dat zou zuiver speculatief zijn... als we daarop ingegaan zouden zijn. Bij andere tijden hebben we echt ervoor gekozen... om de persoonlijke verhalen van deze mensen te vertellen... En ja, natuurlijk hebben we even gezegd: wat denken jullie dat het is? En de mevrouw zegt: ja, het, het, het is het, het meest logische is dat het toch een, een rechtscomplot uh, is om de, de staat te destabiliseren. En uh, ja, en ze hopen allemaal dat het opgelost wordt. Maar ja. 32 jaar na dato, ja, het dat zal wel heel erg lastig worden. Het feit dat uh, de daders nog niet gepakt zijn, um, zorgt het er ook voor dat slachtoffers nog bang zijn voor die ja rondlopen de daders. ja dat dat dat is um, ik, ik, ik denk de mensen die uh, tot voor uh, november dus tot dus voor de bekendnis van de reus van Monkowski uh, weet ik niet of mensen bang waren dat weet ik niet. maar er wordt gezegd na, na, na november, dus, dus Bonkowski dat bekend is... dat er een rijkswachter uit Aalsnoten benen... ja, toen is er wel een beetje angst gekomen in, in, uh, in de stad. Uh, een van de slachtoffers, de jo waar we het net over hadden... die een schampschot krijgt in zijn hoofd... die komt regelmatig in de kroeg... en die heeft biertjes gedronken met deze reus. En die denkt, ja, jeetje Mikke, zeg, ik heb biertjes gedronken met de reus. Ik weet niet zeker of hij het is... maar dat vind ik een buitengewoon ongemakkelijke gedachte. Had ik het maar geweten, misschien had ik dat niet uit hem gekregen. Misschien had ik hem dan kunnen verleiden tot, tot iets. En Een andere mevrouw zegt, uh, die, is, die heeft inmiddels kinderen... en die zegt, uh, dat de, dus de, de dochter van een van de slachtoffers... die zegt, mama, ik ben hartstikke bang dat, dat de bende van Nijvel... al jou alsnog voor je kop schiet. Ik ben nog te jong om alleen te, te zijn. En dus ik denk dat sinds de uh, bekentenis van Bonkowski in november... dat de angst in Aalst weer een beetje terug is... en dat ze weer in de banden van de bende zijn. Ja. Uh, ja, die uh, slachtoffers uh, nou ja, die moeten elke dag leven met het feit dat een, een, een geliefde gestorven zijn. Uh, dat ze niet weten uh, wie de daders zijn. Hebben zij er vertrouwen in dat het nog opgelost wordt? Uh, uh, nee, denk ik. Maar ze hopen heel erg. En uh, ze hopen dat, dat door uh, dat ze een aan blijven geven... Nou, dat, dat, dat er uiteindelijk iemand komt die, die zegt van ik was erbij betrokken... en dat dat dan niet op zijn sterfbed is. Maar dat er iemand komt die zegt uh, het is nu zo lang geleden... ik kom er nu vooruit, ik hoor erbij en ik vertel waarom het ook gedaan is. Daar hopen ze eigenlijk op. Ze zeggen de meeste mensen, het dossier bestaat nu geloof ik... op 1,3 miljoen pagina's. Uh, de meeste mensen zeggen het is zo'n zootje in dat dossier... Um, maar het antwoord, wat het is, zit in het dossier. Alleen er moet iemand komen die dat dossier eens een keertje op een beetje behoorlijke, systematische wijze gaat doorvlooien. Die dat goed, adequaat, systematisch doet. En dan kom je tot, misschien wel tot de, tot de oplossing. Ja, laten we het hopen dat, er, dat de daders gevonden worden. Ook al is het 32 jaar geleden. Uh, aanstaande zaterdag, andere tijden, uh, om tien voor half tien op NPO 2 in de band van de Bende. Dankjewel, Hein Hofman. Graag gedaan. to make Appen, snappen en instagrammen wat af. Gluren tijdens de les op hun smartphone en kijken YouTube-filmpjes... terwijl ze eigenlijk woordjes zouden moeten stampen. Ouders en leraren maken zich zorgen. Komt het nog wel goed met deze generatie? Kelderen de cijfers van pubers die veel op hun telefoon zitten tijdens de les. En worden zij later volwassenen met een aandachtspannen van een goudvis. Promovenda Winneke van de Schuur verdedigt deze week haar proefschrift... dat zij schreef naar aanleiding van haar onderzoek naar multitasken... en mediagebruik onder 1400 jongeren. Zij is bij ons de gast. Welkom, Winneke. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Heb je er al zin in in de, in de promotie? Ja, ik kijk er heel erg naar uit. Het is een hele bijzondere week eigenlijk. En uh... Het is heel bijzonder om uh, in deze week zoveel ook met je proefstuk bezig te zijn. Je bent er natuurlijk vier jaar lang heel vol mee bezig geweest. Maar nu horen ook andere mensen over wat je hebt gedaan. En ook familieleden en vrienden die dicht bij mij staan, bijvoorbeeld. Ook zij zijn er die dag bij en uh, ja, leren eigenlijk meer over wat ik de afgelopen tijd heb gedaan. Ja, dus in jouw lekenpraatje mag je dat ook uh, uitleggen. Precies, en ja. ook, ook bij ons inderdaad. Ja. Uh, hoe ziet zo'n dag eruit? Ehm, uh, nou eigenlijk begint de verdediging om 12 uur. Waarbij ik eerst ongeveer 10 minuten ga vertellen uh, waar mijn onderzoek eigenlijk over gaat. En uh, dan komt de commissie binnen. En zij zullen dan uh, drie kwartier uh, vragen stellen over uh, mijn proefschrift. En die moet ik dan uh, zo goed mogelijk proberen te verdedigen. Ja, en dan en nou gaat het over pubers. Hoe lang geleden was jij een puber? Uh, nou, dat is al wel een tijdje terug. Uh, ik ben nu 29. Uh, dus het is al wel een tijd geleden. ja. En, uh, ja. Kun je nog een beetje in leven in die groep? Uh, ja, zeker. En media was toen eigenlijk ook al heel erg belangrijk. Ja. En uh, ja, veel achter MSN en de uh, Nokia 3310 was toen nog heel populair bijvoorbeeld. Dus ik kan me zeker nog wel herinneren hoe het voor mij toen was met de, ja, de nieuwe media die er toen waren. Ja, waar die pubers nu om lachen natuurlijk ja, precies, als ze die ja. nieuwe media van toen ja. nu zagen. Ja. Um, je hebt je tijdens je onderzoek dus bezig gehouden met een zorg die ouders ook wel hebben. Hè? Van uh, gaat die, uh, waar gaat het heen met, met mijn puber en uh, slurpt die uh, smartphone niet veel te veel aandacht. Uh, is die vraag vanuit ouders, uh, die zorg eigenlijk ook de reden dat jullie dit onderzoek zijn gestart? Ja, dat is in ieder geval mijn belangrijkste drijfveer geweest. Um... Ja, wat we eigenlijk zien in de uh, literatuur, maar ook in de jongeren om ons heen. Dat uh, media tegenwoordig zo uh, belangrijk aan het worden zijn. En vooral met al die nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiele media. Zijn jongeren eigenlijk uh, 24 uur per dag, 7 dagen in de week constant bereikbaar. En uh, dat zorgt er eigenlijk voor dat jongeren ook veel meer media gaan gebruiken. En ook de manier waarop ze media gebruiken uh, verandert eigenlijk. In de afgelopen uh, 20 jaar is het heel erg veranderd. En uh, we zien dus eigenlijk dat die media, media multitasking onder jongeren... dus het constante switchen tussen media of media en een andere activiteit... Uh, heel erg is toegenomen. En we zien ook dat die zorgen daar heel erg over aanwezig zijn... En dat is zeker de belangrijkste reden waarom we dit onderzoek zijn gestart. Ja, dus, dus dat misschien die zorg over dat ze al heel veel media gebruiken was er al. Maar het nieuwe is dan dat ze dus ook heel veel switchen tussen al die verschillende media. Precies, ja. ja. En, en kan jij uitleggen uh, hoe jij dat in je onderzoek opgevat hebt? Dat, dat multitasken tussen de verschillende media. Kan je daar voorbeelden van geven? Ja, zeker. Ja, we kijken eigenlijk in mijn promotieonderzoek... naar drie verschillende typen media multitasking. Als eerste het constante switchen tussen uh, meerdere typen media... Uh, bijvoorbeeld televisie kijken en tegelijkertijd een appje sturen naar vrienden. Ja. Uh, en we kijken ook naar uh, medegebruik tijdens schoolactiviteiten. Uh, bijvoorbeeld tijdens het maken van huiswerk en in de les. Dus als we bijvoorbeeld voor een geschiedenisproefwerk aan het leren zijn... Uh, zijn ze dan ondertussen nog wat YouTube-filmpjes aan het kijken van vloggers bijvoorbeeld. Ja, dus niet over geschiedenis. Nee, precies. Ongerelateerd aan de, aan de schoolactiviteit. En we kijken naar, als laatste naar uh, medegebruik tijdens sociale activiteiten... Uh, dus als je in gesprek bent met iemand zoals wij nu bijvoorbeeld... dan pak je je mobieltje er even bij. En wat doet dat dan met een gesprek bijvoorbeeld? Ja, ja, dus dat zijn eigenlijk de, de, het multitasken, media multitasken... Wat, wat je hebt onderzocht. Ja. En uh, daarvan wilde jij kijken wat zijn dan de gevolgen... en dan met name de, de kwalijke gevolgen. Ja. Hoe heb je die dan weer uitgesplitst? Ja, um, ja, we richten ons vooral op de zorgen die er zijn in de maatschappij. En we zagen aan het begin van mijn proefschrift... Uh, ben ik begonnen met een soort van literatuurstudie... En in die uh, studie waarbij we alle onderzoeken samenpakken die er tot nu toe zijn gedaan. Um, bleek eigenlijk dat er vier, of drie, vier belangrijke domeinen zijn uh, waar uh, mensen zich zorgen over maken. En dat is de eerste aandacht. Dus mensen vragen zich af wat doet dat met je aandacht als je constant maar reageert op alle prikkels. Um, schoolprestaties, dus de cijfers van de jongeren. Sociaal-emotioneel functioneren en slaap. Als je dan uitgesplitst hebt, dit is media multitasken... en dit zijn de kwalijke gevolgen. Uh, hoe vlieg je dan dat onderzoek aan? Ja, um, dus weer zijn we eigenlijk heel erg vanuit, het, um, van de, vanuit de literatuurstudie vertrokken. Dus in die literatuurstudie kwam heel erg duidelijk van... oké, okay, we weten dit tot nu toe... Um, en dat was eigenlijk dat we wisten dat er een relatie was, maar nog niet zo Met, goed. met al die vier gevolgen? Ja, ja. ja dus met alle vier de gevolgen was er een relatie. Dus uh, jongeren die veel multitasken met media laten op al die vier ontwikkelingsdomeinen zien dat ze het wat minder goed doen. Mm -hmm. um, maar op basis van die studie konden we nog niet zoveel zeggen of het daadwerkelijk een effect was. Dus eigenlijk die uh, vraag naar oorzaak, gevolg... die kwam met die studies nog niet heel erg duidelijk naar voren. Want dat zou ook kunnen betekenen dat uh, jongeren die dat veel gebruiken... dat die misschien al slechtere aandachtspannen hebben? Wat Precies, bedoel je dat? juist. Ja, dus je zou het vaak om kunnen draaien. Maar wat we eigenlijk vaak zien in media onderzoeken... is dat het heel vaak beide kanten op zou kunnen gaan. Dus dat jongeren die aandachtsproblemen hebben meer gaan multitasken... en dat jongeren die heel veel multitasken uiteindelijk meer aandacht problemen ontwikkelen over een langere tijd. Dat is eigenlijk een beetje hoe je erin gaat. Want het zou inderdaad beide kanten op kunnen lopen. En die positieve relatie die zegt... oké, okay, misschien is er wel iets... Maar we weten nog niet zo goed hoe, hoe en wat precies. Is er is eigenlijk meer onderzoek nodig om dat te gaan doen. Yeah. En dat was een, een belangrijke eerste stap. En een belangrijke tweede stap was... dat in de literatuurstudie uh, heel veel uh, onderzoeken gebaseerd waren... op universitaire studenten. En we eigenlijk nog heel weinig wisten over de adolescenten. En dat is een juist een hele belangrijke groep. Want zij zijn vaak uh, wat meer kwetsbaar voor bepaalde effecten. Dus daarom willen we ook heel graag naar die specifieke groep kijken. Dus jij moest naar de middelbare school? Ja, zeker. Uh, ja, dus uh, um, samen met studentassistenten heb ik dat gedaan. Dus samen met een team van uh, jongeren die communicatiewetenschappen studeren aan de Universiteit van Amsterdam, um, zijn we naar de middelbare scholen geweest om de vragenlijsten af te nemen. Ja. En dat hebben we drie keer per jaar gedaan. Um, dus we wilden eigenlijk binnen een jaar kijken van goh, hoe ontwikkelt zich uh, media multitasking over tijd? En wat gebeurt er met die ontwikkelingsdomeinen gedurende een schooljaar? En wat bedoel je met de ontwikkelingsdomeinen? Ja, dus weer die vier uh, belangrijke ontwikkelingsdomeinen. Aandacht, school, ja. uh, sociaal-emotioneel functioneren en slaap. Ja, dus de gevolgen die zij daarvan uh, ondergaan. Ja. En, en zij kregen lijsten. Hoe, hoe oud waren die jongeren? Um, ze zaten in de brugklas of de tweede klas. Dus tussen de 11 en 15 jaar. En wat voor vragen heb je die jongeren gesteld? Ja, um, we hebben eigenlijk gekeken dus naar uh, die drie typen. Media multitasking waar ik het eerder al over had. Dus uh, mediagebruik uh, Tijdens schoolactiviteiten bijvoorbeeld, waarbij we vroegen naar um, als je huiswerk aan het maken bent, um, kijk je dan wel eens televisie. En dan is het, is het van soms tot heel vaak dat ze het eigenlijk antwoord te kunnen geven. En we vragen naar uh, die vier ontwikkelingsdomeinen die terugkwamen in de literatuurstudie. Uh, zoals uh, aandacht, schoolprestatie, sociaal, emotioneel, functioneren en slaap. Ja, en, en uh, kan het ook zo voorkomen, Want het zijn gesloten vragen, neem ik aan, uh, dat, dat sommige jongeren misschien wel uh, vier, vijf, zes dingen tegelijkertijd uh, doen. Heb je daar zicht op? Um, ja, ze, ze geven eigenlijk per um, optie aan of hoe vaak ze dat doen. En we berekenen dan de algemene score uh, hoe hoog ze zitten op het gemiddelde. Ja. En dat geeft ons zicht op hoe, ja, hoe vaak ze het gemiddeld eigenlijk doen. Ze kunnen wel zien dat als ze... Uh, bijvoorbeeld heel vaak uh, zowel televisie kijken en daarnaast een berichtje sturen en heel vaak online gamen en daarnaast uh, muziek luisteren bijvoorbeeld. Yeah. Maar we zien niet of ze zes dingen tegelijkertijd doen, maar we kijken meer in het algemeen van hoe vaak gebruik je uh, een andere type media naast een andere... Type media. Ja, precies. Ja. En, uh, nou, ik ben natuurlijk heel benieuwd wat eruit komt. Er uit? En misschien kunnen we beginnen bij die slechtere cijfers, waar die ouders natuurlijk uh, ja. zo, zich druk om maken. Ja, uh, goed beginpunt, denk ik. Want dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die er is in uh, literatuur ook, maar ook bij ouders en leerkrachten merk ik dat. Um, en het is eigenlijk heel geruststellend als we kijken naar de langere termijn-effecten. Uh, dus uh, gedurende het schooljaar, zien we dat de jongeren geen. Uh, Lagere cijfers halen door het uh, vaak multitasken met media. Dus we zien niet dat de cijfers gedurende het schooljaar achteruit gaan door het gebruik van media tijdens schoolactiviteiten. Ja, want dan, je wil natuurlijk weten van, uh, of het misschien ook een opbouwend effect heeft... als ze dat meer zijn gaan doen door het jaar heen, dat het dan ook slechter wordt. Precies. Maar ook als, het, uh, als ze even, even vaak me media multitasken... dan uh, blijkt dat die cijfers niet slechter worden. Ja, dus we vinden, uh, net als in de literatuurstudie wel... dat uh, jongeren die vaak multitasken met media... over het algemeen ietsjes lagere cijfers halen... maar dat is soms niet eens heel, heel groot... En uh, in mijn studie lijkt dat niet echt iets te zijn. Um, en vooral als we dan over langere termijn kijken... dan zien we dat ze niet nog verder achteruit gaan ook. Ja. En dat is eigenlijk wat we hebben onderzocht in, in onze studie. Als je naar een jaar kijkt... en jongeren gaan bijvoorbeeld meer multitasking met media... gaan ze dan nog verder achteruit in hun, in hun cijfers. En hoe, hoe zit het op die andere gebieden? Uh, als het gaat bijvoorbeeld over aandacht of slaap of sociale gevolgen? Ja... Um, vooral als we kijken naar uh, aandacht en slaap... Uh, zien we een aantal uh, langere termijn uh, relaties gedurende het schooljaar. Dus uh, bijvoorbeeld als jongeren veel uh, media gebruiken tijdens schoolactiviteiten... Uh, tijdens het maken van huiswerk of in de les... dan zien we uh, dat ze over tijd ook slechtere concentratie hebben. Um, uh, dus we zien... Dus als jongeren dat heel veel doen, dan uh, vinden ze het over langere tijd moeilijker om zich te concentreren. En het lijkt er dus op dat als jongeren constant maar ingaan op de prikkels die uh, ze om zich heen hebben, dat het zou kunnen uh, dat ze zich dan ook, bijvoorbeeld als er geen media aanwezig is, zich moeilijker kunnen concentreren op een, op een bepaalde taak. Dat ze zich gewoon moeilijker even een langere tijd kunnen focussen. Dus, dus daarmee uh, ontleren ze eigenlijk het leren. Ja, dat zou je, zou je wel kunnen zeggen. Het is niet zo dat het uh, hele heftige effecten zijn. Of hele zware negatieve effecten. Uh, maar ik denk wel dat het belangrijk is om waakzaam te zijn. Als we kijken naar uh, wat, wat we terugzien. In de, in, de, in, in de uiteindelijke cijfers die we vinden. Dat heeft dus een gevolg op, uh, op hun aandacht. Wat doet uh, dat gebruik van die telefoon uh, of, of die media uh, met de slaap van jongeren? Mm -hmm. Ja, uh, eigenlijk. Er is veel onderzoek gedaan naar uh, mediagebruik in het algemeen op uh, slaap van de jongeren. Um, en die onderzoeken laten vaak zien dat het uh, slecht is om mediagebruik. Uh, vooral vlak voor te slapen, bijvoorbeeld. Omdat uh, je dan moeilijker in slaap komt. Uh, in slaap komt. Um, dat zien we uh, ook terug als je gewoon gedurende de dag veel media gebruikt. Dan kan het ook nog alsnog invloed hebben op je slaap. En recentelijk zijn er dus ook onderzoekers die dachten: oké. Okay, het switchen tussen, media, tussen meerdere media tegelijkertijd. Um, wat vaak gezien als een soort van... Uh, dat er een soort van arousal ontstaat. Um, dat je heel erg aan gaat staan. Dat je een soort van extra alert bent en extra uh, actief bent. Ja, dus dat zou er gaan om dat, dat jongeren misschien ook net voor het slapen gaan... nog uh, multitasken wat betreft media gebruiken. Dus misschien nog op hun telefoon en nog uh, tv en dingen enzovoort. En dat ze ja. dan slecht, extra slecht slapen? Ja, precies. Dus uh, wat we eigenlijk verwachten is dat ja, door die constante prikkels, dat je een soort van overprikkeld raakt aan het einde van de dag. Dus ook wel gedurende de dag, als je constant maar informatie binnenkrijgt. Uh, misschien, dat merk ik ook wel eens bij mezelf, als ik de hele dag heel druk ben geweest, heel actief. Dan is het toch lastiger om s'avonds als je in bed legt, even weer tot rust te komen en te gaan slapen. En bijvoorbeeld misschien na vandaag met alle nieuwe dingen. Alle prikkels hier. Alle prikkels hier. Uh, zal het voor mij waarschijnlijk voor vanavond iets lastiger zijn... om in slaap te vallen. En dat is natuurlijk per individu uh, verschillend. En we zien dat jongeren die heel veel uh, multitasken... dus heel, die heel veel input krijgen... Uh, iets meer moeite hebben met hun slaap. Dus, en zich dus uiteindelijk ook overdag bijvoorbeeld iets slaperiger voelen. En dat rapporteren zij dus zelf ook in jouw onderzoek? Ja, ja. ja dus zij geven aan... Uh, dat ze het moeilijk vonden om op school wakker te blijven. Met dat soort vragen vullen ze in. Dat echt dingen die ze zelf ervaren over, over hun slaap. There's a Met Winneke van de Schuur. We hebben het net al even gehad over wat dat multitasken uh, met verschillende media uh, doet bij pubers en dan namen hun aandacht, uh, slaap en prestaties op school. Um, maar je hebt ook gekeken naar de sociale gevolgen van al dat uh, multitasken. Uh, ja, wat, wat zie je onder die sociale gevolgen en wat blijkt uit je onderzoek? Ja, um, dus we hebben eigenlijk gekeken naar uh, mediagebruik tijdens, uh, tijdens het voeren van een gesprek, dus tijdens het kletsen eigenlijk. Um, en we hebben gekeken allereerst hoe vaak doen ze dat nou eigenlijk. Mm -hmm. um, want er is eigenlijk nog heel weinig over bekend. Um, en we zien inderdaad dat ze dat heel regelmatig doen. Dus uh, jongeren gebruiken veel uh, media tijdens gesprekken met vrienden. Um, meisjes die gebruiken iets meer uh, social media. Bijvoorbeeld Instagram en uh, Snapchat. Um, terwijl de jongeren iets meer uh, wat uh, andere type media gebruiken eigenlijk. Bijvoorbeeld uh, gamen... Uh, uh, filmpjes kijken, meer dat soort activiteiten. Uh, dus dat was eigenlijk al een belangrijke bevinding. Dus dat daar een belangrijk verschil in zit tussen de jongens en meiden. En we zien dat ze het regelmatig doen. Dus ongeveer. Um, ik 15% geeft aan dat ze het regelmatig doen tijdens een gesprek. Ja, en precies, want daar moeten we natuurlijk het onderscheid maken. Want stel jij en ik zitten nu te praten en ik ga even ondertussen op mijn mobiel iets doen. Dan ben ik eigenlijk een beetje aan het multitasken. Maar stel dat ik zeg, hé, hey, ik heb toch zo'n ontzettend leuke vakantiefoto. Wil je die even zien? Dan ben ik misschien niet aan het multitasken, want precies. ik betrek jou in het proces. Ja, ja, en ik denk dat dat een heel belangrijk onderscheid is... wat we in de toekomst nog moeten gaan maken. Dus uh, toen ik dit onderzoek opzette, wat, zaten we echt in de beginfase van de media multitasking onderzoek eigenlijk... Um, en toen hebben we daar geen onderscheid in gemaakt. Dus in het, of het misschien een gesprek wel faciliteert of, of juist hindert. En ik denk dat dat in de toekomst een belangrijke uh, onderscheid is... wat er gemaakt moet worden. Uh, onderzoeken die tot nu toe naar hebben gekeken, heb ik zelf niet gedaan. Maar bijvoorbeeld bij de Universiteit Tilburg heb ik gezien... dat ze een experiment uitvoerden waarbij ze een gesprek voeren uh, tussen twee studenten. En uh, uit dat onderzoek bleek dat wanneer je de smartphone gebruikt tijdens zo'n gesprek... dat je de kwaliteit van een gesprek lager beoordeelt uh, dan wanneer je dat niet zou doen. Yeah. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke indicatie is dat het ook bij sociale... Uh, gevolgen wel zo zou kunnen zijn. Um, dus we zien inderdaad dat jongeren dat veel doen. Maar we weten eigenlijk nog heel weinig over de langere termijn effecten. En wij hebben ook niet gekeken naar die langere termijn effecten... op de sociale relaties. We hebben alleen gekeken naar de emotionele uh, waarden. Ja, en wat, wat, wat zeggen zij dan zelf daarover? Wat moesten zij aangeven over... Uh, die emotionele waarden? Ja, dus we hebben eigenlijk meer uh, gekeken naar wat langere termijn effecten zijn op uh, welzijn bijvoorbeeld. Dus okay. hoe voelen jongeren zich als ze dat constant maar doen tijdens een gesprek? En je zou dus kunnen zeggen dat als jongeren dat tijdens een gesprek heel vaak doen... Um, dat dat niet goed is voor de sociale relaties, wat we eigenlijk al zeggen. En dat uh, uiteindelijk op de langere termijn uh, invloed kan hebben over hoe zij zich voelen. Dus daarom hebben we uiteindelijk naar die emotionele uh, welzijn gekeken... En uh, we vonden daar geen langere termijn effecten op. En dat zou heel goed kunnen komen, omdat we niet onderscheid hebben gemaakt tussen het faciliteren en het hinderen van uh, media tijdens een gesprek, bijvoorbeeld. Ja. ja. Um, uh, je noemt al die, die langere termijn, en dat het gaat natuurlijk in dit geval over een jaar. Ja. Um, uh, ja, is er nog een, een uitzicht op dat, dat, dat het nog langer onderzocht wordt? Of uh, zijn er andere onderzoeken waarbij ze jongeren nog langer volgen? Ja, dus eigenlijk is het een heel belangrijk discussiepunt... denk ik op dit moment. Uh, hoe lang uh, zitten tussen bepaalde uh, meetmomenten in? Uh, ik denk dat het voor de toekomst heel erg belangrijk is... om daar mee te gaan spelen, want we weten heel vaak niet... Uh, hoe lang het duurt voordat er een bepaald effect optreedt. Dus we zouden, het is heel mooi om bijvoorbeeld jongeren... in een kortere tijd heel vaak te meten. Um, dus uh, binnen een week ze echt een week heel intensief te volgen. Zodat we echt kunnen zien, goh, wat gebeurt er nou tijdens een week? Bijvoorbeeld van slapen is dat heel erg interessant. Yeah. Uh, maar ook inderdaad voor veel langere, uh, met veel langere termijnen... Uh, het verder nog onderzoeken... Um, je zou eigenlijk al op de basisschool moeten beginnen en dan zijn gedurende... Uh een ontwikkeling uh, blijven volgen. Ja, wat je noemt ontwikkeling, want het puberbrein is natuurlijk een geval uh, apart, uh, om het zomaar even oneerbiedig te noemen. Mm -hmm. Sorry, pubers. Um, uh, wat gebeurt er in hun brein? Uh, en uh, hoe kan je dat relateren aan uh, nou ja, de beloning die social media en natuurlijk uh, die apparaten ook allemaal aan hun geven? Ik kan ja. me voorstellen dat zij juist geneigd zijn om dat apparaat de altijd bij te pakken en ja. niet te multitasken? Ja, dat is eigenlijk de, de reden waarom we ons vooral op die jongere groep uh, richten. Uh, we weten dat hun uh, zelfregulatie bijvoorbeeld nog volop in ontwikkeling is. En de, al de input van uh, vrienden en, uh, ja, steeds belangrijker wordt eigenlijk. Dus uh, die combinatie denk ik tussen... En ze vinden het nog lastig om echt uh, goede zelfregulatie uit te voeren... En de interesse naar vrienden wordt vergroot. Maar ik denk ik um, deze doelgroep op het gebied van media-multitasking... extra interessant. Dus voor hen kan het extra lastig zijn om uh, tijdens um, schoolactiviteiten... echt even volledig te focussen op school... en niet op wat er in de sociale wereld gebeurt, bijvoorbeeld. Ja, ik vroeg al aan je aan, je aan het begin... of je uh, als puber ook uh, nou ja, een, een, een social media-date... en aan uh, een telefoontje had en zo... Um, was jij zelf snel afgeleid op de middelbare school? Uh, ja, ik, ik denk dat ik vooral gewoon uh, niet zo heel veel met school bezig was. Dus uh, in, op de middelbare school vooral uh, vond ik het veel interessanter hoe het met vrienden ging. En uh, minder uh, gefocust op wat dan nou belangrijk was voor de toekomst en uh, wat wilde ik nou graag leren. Uh, ik moet wel zeggen dat het gedurende de middelbare school groeide. Dat ik steeds meer interesse kreeg. Oké, okay, maar wat wil ik hierna eigenlijk nou doen? Uh, ik ben bijvoorbeeld ook op het VMO begonnen. En later pas uh, um, in het tweede jaar naar de HAVO gegaan. En later uiteindelijk pas gekozen om VMO te doen. Omdat ik toch wel uh, merkte dat ik studeren bijvoorbeeld heel erg leuk vond. Uh, dus ik denk ook dat het een proces is wat moet groeien gedurende uh, ja, dus je bent eigenlijk zelf een heel mooi voorbeeld... van hoe dat puberbrein ook ja. uh, in de loop der jaren erachter komt. Uh, ja. Van, nou ja, misschien zelfregulatie, maar ook inderdaad doelen stellen... en uh, interesses volgen in plaats van misschien afgeleid uh, zijn. Ja, het hoort er ook wel een beetje bij. Het ja, ook het media gebruik, denk ik. ja, uh, ja we, we kunnen de wereld niet meer uitdenken, bijvoorbeeld. Dus het hoort gewoon nu ook in het leven van de jongeren. En het heeft ook een hele belangrijke taak in het, in het leven van... De, er zijn heel veel positieve effecten van media, als je kijkt naar vriendschappen opbouwen bijvoorbeeld... dan is media eigenlijk heel erg belangrijk. Dus ik ben ook absoluut niet voor om het te verbieden of uh, weg te halen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er een balans komt. Heb je dat ook nog uit moeten leggen aan die jongeren? Ik kan me voorstellen dat uh, als je naar zo'n middelbare school gaat... en je gaat zo'n onderzoek afnemen, dat zij ook wel een beetje argwanend naar jou kijken... van uh, ja, straks komt eruit dat uh, die telefoontjes niet meer mogen gebruiken. Dat zal maar zo'n bakje moeten. Heb je ze er nog toegelicht dat ze zich geen zorgen hoeven te maken? Ja, uh, ik heb eigenlijk niet heel veel vragen daarover gehad. Uh, wel dat ze zich afvroegen op bijvoorbeeld de docent hun antwoorden te zien kregen. En ja, dat is eigenlijk wel een heel belangrijk moment uh, in het onderzoek. Dat we ze wel heel duidelijk vertellen dat uh, eigenlijk alleen de onderzoeker de antwoorden ziet. Dat we ook niet weten uh, wie bij welke antwoorden hoort eigenlijk. Dus het is volledig anoniem. En dat vertellen we ze ook heel duidelijk. En ik zie ook dat ze zich dan wel iets uh, geruster voelen over de antwoorden. En ik denk dat het uh, ja, belangrijk is om ook uh, misschien naar de scholen te gaan... en ze ook te vertellen wat we uiteindelijk hebben gevonden. Het onderzoek is nu al wel een tijdje geleden. Dus ik weet niet of we uh, terug kunnen naar de jongeren die het daadwerkelijk hebben ingevuld. Want het duurt natuurlijk heel lang om alles goed te analyseren en uit te zoeken. Um, maar ik denk wel dat het goed is om dit terug te koppelen naar de jongeren... Ja, en um, nou noem je natuurlijk al een aantal keer het woord multitasken. Uh, en uh, dat ze aan het media multitasken zijn. Um, en misschien kan je zeggen van nou media, dat is er nou eenmaal. Moeten we mee om uh, meegaan. Maar zou het wel een aanbeveling kunnen zijn om mensen duidelijk te maken... dat multitasken eigenlijk niet echt bestaat? Dat je, dat je eigenlijk altijd door twee dingen tegelijkertijd te doen... Uh, die allebei aandacht vragen, dat je er altijd een beetje reactiesnelheid mee verliest. Zou dat wel beter bekend moeten zijn? Uh, ja, ik... Ik denk ook wel dat het steeds bekender wordt. Dat je eigenlijk niet kan uh, multitasken. Dus dat je constant je aandacht moet uh, switchen tussen bepaalde informatie. En dat het niet mogelijk is om echt twee dingen tegelijkertijd te doen. Uh, tenzij iets volledig automatisch is. Bijvoorbeeld als je auto rijdt en je uh, checkt alles en je gebruikt je versnellingspook. Uh, dan uh, zou het misschien wel kunnen. Maar uh, vaak is het het geval dat je echt je aandacht moet splitsen. Um, en dat is denk ik inderdaad een hele belangrijke boodschap. Dat, dat je niet kan multitasken. Er zijn toch ook wel heel vaak mensen tegen wie je dat dan vertelt. En dat ze dan zeggen ja, maar, maar ik, wel. Ik, ik kan ja. dat wel. Ja. Ja. Dus, uh, dus dat, dat hoor ik ook heel vaak. En ik, ja, ik denk dat het wel duidelijk moet zijn dat dat, gewoon, dat, dat eigenlijk gewoon niet, uh, niet echt mogelijk is. Ja, dus dat zou je wel aan die jongeren kunnen vertellen. van nou dat, Je verliest altijd reactiesnelheid uh, als je multitaskt. Um, maar uh, nou ja, media is er nou eenmaal, dus probeer daar verstandig mee om te ja, gaan. Ja, precies. Ja, en ik denk dat de hele belangrijke stap is dat ze, uh, jongeren zich vooral ook bewust moeten zijn van hun eigen mediagebruik. Dus wat we ook heel vaak weet, uh, merken, is dat jongeren niet zo heel goed weten. Um, hoe vaak ze het nou eigenlijk doen. Dus hoe vaak ze multitasken met media... of hoeveel media ze nou eigenlijk gebruiken. En als je dat bewustzijn al vergroot... en ze dan op kan wijzen dat het switchen misschien niet zo handig is... dan maak je denk ik al een hele belangrijke stap. Ja. Zijn er uh, nog aanbevelingen die je ook kan doen aan uh, ons volwassenen... Uh, vanuit jouw onderzoek, uh, wat wij doen? Natuurlijk ook net als die pubers aan, uh, aan multitasken op het gebied van media. Um, heb, je, heb je tips... Ja, uh, ja, ik denk eigenlijk dat heel veel onderzoeksresultaten die we vinden bij de jongeren... heel goed toepasbaar zijn op volwassenen. Als ik ook om me heen kijk, uh, ook onder mijn uh, leeftijdscategorie, dan zie ik het ook heel veel. Dus ik uh, denk zeker uh, dat, ja, dat het ook bij de volwassenen zou kunnen gelden. En dat is ook belangrijk als je volwassen uh, bent om uh, goed op te letten. Uh, wat je zou bijvoorbeeld zou kunnen doen is dus, uh, echt bepaalde taken hebben die je, die je volledig uh, gefocust uitvoert. Mm -hmm. um, en je zou bijvoorbeeld uh, kunnen werken met de Pomodoro-techniek... waarbij je twintig minuten intensief en goed gefocust werkt... en dan daarna even een tijdje voor jezelf uh, bezig kan gaan... met mails bijwerken of even wat appjes beantwoorden. En dan vertelt jouw computer jou of een app van... oké, okay, nu is de tijd voorbij Precies. en nu moet je weer aan de slag. Ja, ja. Ja, want het is vrij lastig om het voor jezelf echt goed te reguleren, denk ik. Dus het helpt soms om een hulpmiddel te hebben die even zegt van... oké, okay, deze periode is het goed om te focussen. Hartelijk dank, Winneke van der Schuur. En heel veel succes en plezier met je promotie. Dankjewel. En in het volgende uur gaat het over het chronisch vermoeidheidssyndroom... en over de relatie tussen spraak en gebaren. Blijf dus vooral luisteren naar Focus hier op NPO Radio 1.